Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn in een dagtijd bijna 3000 nieuwe coronagevallen gemeld. En dat zijn er bijna 600 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen gaan de cijfers vandaag de andere kant op. Daar liggen nu ruim 1900 coronapatiënten. Dat zijn er meer dan de afgelopen dagen. Maar over het algemeen zien ze ook daar een dalende lijn. Er liggen nu ruim 500 coronapatiënten op de Intensive Cares. In het Beatex Theater in Utrecht zitten al de hele dag honderden mensen. Er is daar een test bezig om te kijken of evenementen binnenkort weer coronaproof kunnen. 500 mensen zitten nu in het theater. Allemaal zijn ze van tevoren negatief getest, vertelt de organisatie. Maar elke bubbel heeft wel een specifiek set aan maatregelen. Dus de ene bubbel moet je een mondkapje op als je, als je loopt. De andere moet je continu een mondkapje op. Maar we testen ook verschillende zitpatronen in de, in de zaal. Later zijn er ook nog tests met voetbalwedstrijden, concerten en festivals. Mensen in de Achterhoek kunnen over een paar weken misschien weer naar de kapper. Niet in Nederland, maar net over de grens in Duitsland. Daar mogen kappers vanaf 1 maart weer open. En ook Nederlanders zijn welkom, meldt Omroep Gelderland, zolang ze niet langer dan 24 uur in Duitsland verblijven. Het is een grote frustratie voor Doris van Tien en zijn pa uit Kastricum. Bijna overal in Nederland kun je veilig fietsen, behalve in Legostad. Daar is alles ingesteld op auto. En is het gevaarlijk voor fietsende lego poppetjes. En dat moet anders vinden vader Marcel. Er is op de wegplaten die er tot nu toe altijd bij zaten helemaal geen plek voor die fietsen om te fietsen. Dat zijn wij in Nederland natuurlijk totaal niet gewend. Ja, lego stad is gewoon de stad waar volgens mij wereldwijd de meeste kinderen spelen. En als je daar niet eens veilig kunt fietsen dan uh, vond ik dan moet wat aan veranderen. En dus ontwerper ze wegplaten met genoeg ruimte voor twee lego fietsen naast elkaar. Als er 10.000 mensen stemmen op dit lego idee, dan, dan gaat de ontwerper er serieus naar kijken. Ze zitten inmiddels op de helft van de stemmen. Het weer, er valt regen en het wordt 2 tot 7 graden. Morgen opnieuw grijs en ook wat regen. Het wordt dan maximaal 10 graden. ZFM, Verkeersupdate.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 ...wat uh, zeker past bij het uh, zonnige weer van vandaag. Wel, heel koud hoor, maar uh, lekker zonnetje hier in Zondvoort. Deze van de Kessie en de Sunshine Band en Give It Up. Dit weekend is het uh, carnavalsweekend uh, voor het zuiden en het uh, oosten van uh, Nederland. En daar wordt het uh, met name gevierd. En uiteraard ook uh, bij uh, de Belgen wordt het uh, normaal gesproken gevierd. Alleen dit jaar gaat er, uh, gaat er eigenlijk alles, uh, als het nog doorgaat... Uh, Online door, dan uh, zetten ze gewoon een uh, Carnavals Zoom sessie. Uh, <laughs> oh, oh, oh. Zetten, zetten ze in. En dan krijg je in plaats van uh, de Polonaise, krijg je de Solonaise. Ja, nou ja. ja. What's in the name? Hè? Dus nou ja, dat, uh, dit weekend. Ik ga nog wel een paar uh, Carnavals platen vandaag draaien. Zometeen komt de eerste. Nou, mag jij weer. Oké, okay, goed. Uh, wat gaan we doen? Over een tweetal uh, platen gaan we even terug naar uh, morgen. Of uh, tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. Want uh, daar had uh, onze collega Irene de Jager een interview met Kim, met, uh, even kijken, met, met Bob Klaasens, uh, de voorzitter van het Rode Kruis Zandvoort. Uh, en wat er, uh, wat er niet meer in Zandvoort uh, uh, seks zal zijn, omdat ze gaan uh, samenwerken met uh, Haarlem onder een kopje: Kennen we uh, Rode Kruisachtig iets? Ja, Rode Kruis uh, kennen we los. Ja, wat het allemaal uh, behelst, dat hoort u over een tweetal platen tijdens uh, de herhaling van uh, dat interview tussen Irene de Jager en Bob Klaasens, de voorzitter van het Rode Kruis. Verder hebben we natuurlijk nieuws over de professionalisering voor de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers. En hebben we natuurlijk ook nog nieuws over de stand van zaken van het Watertorenplein. En daarnaast natuurlijk nog meer Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Leuk dat je erbij bent via www.zfm-life.nl. Kijk je live mee. Studio Tolweg Tina. En dit weekend dus uh, Carnival's weekend. Nou, zegt al een paar weken Albert-Jan tegen mij... ja, als je nou een carnavalsplaat gaat draaien... dan moet je die draaien. Nou, ik heb hem gevonden. Ik heb er even naar gezocht. Maar uh, we gaan hem uh, wel horen nu. Uh, alleen, ik draai wel even een andere versie dan. Hè, want uh, deze is nog ietsje meer carnaval. Duur geluk.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 Zware jongen die al jarenlang gezeten had en die men na een grote kraak weer op de hielen zat, fluisterde zijn vrouwtje heel geslepen in het oor. Als oma Gert het jou soms vraagt, ben ik er net van door. Ah.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 Een voetballer die een eigen doel geschoten had En snel daarop een kans verspeelde op de lat. Tackelde de keeper en verdween toen door het net Er liep ik heb mezelf vergoed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 dan ben ik vissen. Als ze me zoeken. Dan ben ik snoeken. Als ze me missen. Dan ben ik vissen. Maar dan krijg je wel ruzie met de schaatsers natuurlijk. Hè. Als je een wak gaat maken om lekker de hengel uit te werpen. joh, duo duur geluk. En als ze me missen, dan ben ik vissen. Het is carnaval, dus hij komt wel weer eens heel de Zandvoortse Radio. Nogmaals een hele goede middag. Leuk dat je luistert. We gaan een wat minder bekende plaat draaien van Tears for Fears. Wel heel mooi, het Overheels. Tears for was met name populair in de jaren 80. Grote hits als Everybody Wants to Rule the World en Shouts. En ook deze plaat was uiteraard van diezelfde band. We horen Head over Heels. Vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort bij CFM. Elke zaterdagmorgen tussen 11 en 1 uur te horen. Met uiteraard de laatste nieuwtjes en allerlei gasten, Albertjan. Klopt. En vanmorgen was ook Bob Klaas, voorzitter van de Rode Kruis Zandvoort. Aanwezig eh, om, eh, eh, om uit te leggen eh, hoe de stand van zaken is in eventuele samenwerking tussen het Rode Kruis Zandvoort eh, en het Rode Kruis Haarlem en wellicht dat het opgaat in een, een overkoepelende organisatie, eh, Rode Kruis Kennemerland. Hoe de stand van zaken is, dat vroeg Irene de Jager aan Bob Klaassen gisteren vanmorgen tijdens het programma. Goedemorgen, Zandvoort. We hebben telefoon Bob Klaassen, voorzitter van het Rode Kruis afdeling Zuid-Kennemerland. Ja. Goedendag. Goedendag. Het de Rode Kruis zit niet meer in Zandvoort. Wat merken wij daarvan? Uh, nou, sowieso dat dat niet, niet klopt. Het Rode Kruis zit nog steeds in Zandvoort. Kijk. Ja.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 Ik uh, hoop dat met u mee. Dank u wel. Dat Echtle. was uh, inderdaad uh, de, de voorzitter van uh, het Rode Kruis Kennemerland. Sinds kort is uh, Bob Klaassen uh, daar uh, de voorzitter van. En onder het uh, Rode Kruis Kennemerland valt ook uh, de locatie Zandvoort... die nog steeds op de Nicolaas Beetslaan uh, hier in Zandvoort Noord zit. En uh, ja, wat mij een beetje verontrust eigenlijk Albert-Jan. Ik weet niet of jij het ook uh, net hoorde wat uh, meneer Klaassen zei... Hij zegt, ja, als straks over een half jaar de eerste evenementen weer gaan beginnen... dan is het Rode Kruis er zeker weer bij. Dus ja. ik zat meteen te rekenen, 13 februari, dus ze zitten we alweer op 13 augustus. Dus we kunnen zeggen van, nou, tot uh, augustus gebeurt er eigenlijk helemaal niks meer uh, nou, ik heb onder zelf... corona. Ben je daar niet bang voor? Nou, ik, heb, ik hou 1 juni in mijn uh, achterhoofd. Ja, die had ik ook in mijn achterhoofd. Maar vanmorgen sprak ik ook uh, weer een andere uh, bekend uh, persoon uh, hier in uh, Zandvoort. Op het bankje, weet je wel. Oh, op ja. het uh, Raadhuisplein. Daar zitten tegenwoordig steeds meer mensen in Zandvoort. Uh, ja, dus, uh, ja, inderdaad. Dat uh, <laughs> ja. nou, was best, uh, best te doen trouwens in het, uh, in het zonnetje. En uh, ja, daar sprak ik ook iemand. Ik zeg, nou... In juni kunnen we misschien uh, elkaar wel weer eens uh, zien met een uh, biertje in ons hand. Hij zegt nou, mm, <lacht> reken daar maar niet op. Nou, dat zal toch niet echt gewoon... Er schijnt licht te zijn aan het eind van een tunnel. Maar ik niet ja, dat, he, he, dat hoor ik van Mark Rutte altijd. He, ja, Die zegt klopt. dat. Er is altijd licht... Uh, <laughs> ja, oké. Okay, Politiek nou, correct antwoord. Ja, precies. Of het nou 1 juni wordt of 1 augustus, dat zien we dan wel weer. Maar ja, 1 juni begint het seizoen weer een beetje. Maar laten we eens beginnen met de kappers, als ik zo naar jou kijk. <laughs> weet je wat? Weet je wat? Ik gewoon zeggen, oh, oh, Albert-Jan. Gebruik in jouw woorden, wordt vervolgd. My friends sat at the table doing shots, tricking fast and then we talk slow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 van Ed Sheeran en shape of You. We gaan een nieuwe hit uh, draaien. Ja, apart is plaatjes. Dat van Nathan Evans en uh, Wellerman. En die heet uh, Sea Shanty. Even wennen, nou, maar wel leuk hoor. To see the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bowed up down below my bully boys blow. Seeing I've been two weeks from shore when down on her a right whale board. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Take out even more. go Take leave and Today the find a rainbow, sugar and tea and rum One day when the time is done, we'll take out even more. I'm mm not -hmm. Laten we hopen dat uh, tijdens uh, de Santicore-festival hier in Zandvoort... Uh, dat dan uh, de regels allemaal weer een beetje normaal zijn, uh, Albert-Jan. Dat, dat dat evenement gewoon uh, kan uh, doorgaan. Daar zou ik nog heel goed op passen. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, ik zie ze al swingen, hoor. Gewoon, uh... Ja, dat komt goed. Ja, hm, waar gaan we het over hebben? Nou, uh, professionalisering van samenwerking tussen de gemeente en ondernemers. Afgelopen dinsdag aan het eind van de middag is in de raadzaal een intentieverklaring ondertekend... waarin de samenwerking tussen de gemeente en het ondernemersbelangen Zandvoort, OBZ in het kort... voor het lopende jaar wordt geregeld. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring per 2022 wordt omgezet in een vierjarig confinant. Doel van de nu geformaliseerde samenwerking is onder meer het jaar rond... Het versterken van de Zandvoortse vestigings- en investeringsklimaat... Een speciale ondernemersmanager zal als spil en aanjager tussen de gemeenschappelijke ambities van de gemeente en OBZ fungeren. Die rol zal tot, tot, tot, zal tot aan het eind van dit jaar worden vervuld door Janneke van den Ouden. Zij werkte sinds begin vorig jaar als kwartiermaker ondernemersmanagement in opdracht van de gemeente... mee aan de uitvoering van de actieagenda uit de gemeentelijke economische visie. In die functie kreeg zij in korte tijd veel vertrouwen van de ondernemersverenigingen en, van de, en de gemeente. Voor de invulling van de positie ondernemersmanager vanaf 2020 zal een openbare selectieprocedure gehanteerd worden. Naast verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij en OBZ-voorzitter Dick Hulzenbos werd de intentieverklaring door de voorzitter voorzitters van alle afzonderlijke OBZ-leden ondertekend. OBZ is de koepelorganisatie waar alle Zandvoortse onderne ondernemersverenigingen bij zijn aangesloten. Dat zijn er namelijk acht ondernemersvereniging Zandvoort, vereniging Bedrijventerrein Noord, verenigingen van zowel seizoensgebonden als permanente standpachters, vastgoedvereniging Zandvoort, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort, verenigingen van standpachters en het hoteloverleg Zandvoort. En binnenkort volgt er natuurlijk een nadere kennismaking met de nieuwe ondernemersmanagementmanager. Wat een mondvol, hè? Dat wou ik zeggen. Overkoepel... Met z'n achter bij elkaar. Het is wel een overkoepelende organisatie. Ja, jazeker. <laughs> nou, niet heel onbelangrijk. Maar inderdaad zo'n zo ondernemersmanager... Wat, wat zij gaat worden dus het komende jaar. Ja. Dat is toch waar we het zeg maar een aantal weken geleden ook over gehad hebben. Zo'n centrummanager die, ja, die alles regelt. En dat we die vroeger ook hadden. Ja, een kwartiermaker. Dat dus staat ja. ook in dit artikel. Wordt er ook naar verwezen. Die zal ongetwijfeld ook destijds een rapport hebben opgesteld. over hoe het zou moeten gaan. En wellicht dat dit daar een, een aanvulling op is. Maar ja, dit is weer een verversing van een uh, reeds bestaande situatie, lijkt mij. Ja, ik weet dat uh, Gert van Kuikert uh, bijvoorbeeld uh, geweest is uh, hier in Standvoort. Ja, dus uh, wellicht uh, vanaf 2022 uh, weer met een frisse professionalisering uh, tussen de gemeente en de ondernemers. Ja, we gaan dus eigenlijk weer een klein beetje terug in de tijd. We gaan uh, kiezen gepet, zou bijna oh, Oké, okay. nou, de gouden oude wordt uh, platina. Brengt ja. ons ook meteen bij de gouden oude muziek. De Tremelers zijn hier en Silence is Golden. Deze vier heren en gelijk in. Hè? Silence is golden. Je hoorde de gauw houden die platina wordt bij CFM van de Tremblers. We gaan nog een uh, lekker rustig plaatje draaien en uh, daarna weer uh, meer uh, nieuws. Ik ben ook benieuwd hoe het met voetbal gaat. Heb je daar al nieuws over, uh, Albert Jan? Uh, niet op mijn mobiel, maar die voor jou die gaat af, geeft af en toe andere standen door. Nou ja, we blijven het uh, voor je volgen. Je hoort het zo duidelijk, maar eerst deze. is het Valentijnsdag. Ja. Dus daar moet je wel even rekening mee houden natuurlijk... Uh, oh, voor hebben, Maris. We hebben een hele, hele playlist met Guilty Pleasures. Ja, dat bedoel ik. Komt en uh, en uh, de Valentijnsplaat van dit jaar... is de gauwouwer van uh, Lia Sayer... When I Need You. Oké. Okay. En uh, die draaide dus uh, ditmaal niet. Misschien morgen, daar wilde ik eigenlijk uh, naartoe. Maar wel uh, die andere... The Archers Road inderdaad van uh, Leo Sayer... Vanmiddag kwart over twee is er één voetbalwedstrijd gestart. Sparta Rotterdam ontmoet Fortuna Sittards. Tussenstand daar één tegen 2. En uh, van uh, Sparta Rotterdam gaan we naar Zandvoort, naar het uh, Watertorenplein. Ja, want dat is ook zo'n wordt vervolgd uh, een verhaal. Ja, wordt uh, er al gebouwd. <laughs> Luisteraars en kijkers. Zoals gezegd, sinds medio maart tot nu zijn de gemeente en de projectontwikkelaar Bad Zandvoort in onderhandelingen over de grondverkoop Wadertorenplein conform de vaststellingsovereenkomst. Dit heeft tot op heden nog niet tot een, een voor beide partijen acceptabel bod geleid. Daarom wil de gemeente als laatste stap een derde taxatie met een bindende uitkomst laten uitvoeren. Om tijd te besparen heeft de gemeente aan de, onder, aan de investering Bad Zandvoort onder voorbehoud van instemming van de raad een bedrag van 1,8 miljoen geboden. Bad Zandvoort sloeg dit aanbod af en kwam met een tegenbod van 1 miljoen. Als de derde taxatie binnen wordt verklaard zal dus voor één van de twee partijen de uitkomst nadelig zijn. Van belang is dat een marktconforme prijs wordt vastgesteld... zodat de verkoop transparant en binnen de regels... van de vaststellingsovereenkomst kan gaan plaatsvinden. Alle fracties waren het erover eens... dat er snel actie zou moeten worden ondernomen... over uh, voor het Watertorenplein en met de bouw te kunnen beginnen. Nog even in het kort. Uh, de, de Bad Zandvoort is, er, is een groep in, uh, investeerders. En uh, uh, die, die willen dat dan eventueel kopen van de gemeente. Nou, De gemeente zegt van nou 1,8 miljoen, dan, dan is het prima. Maar de investeerders willen niet meer dan 1 miljoen betalen. Dat even ter verduidelijking van het verhaal. Dus ze zitten, zitten ver van elkaar. Maar zou, dus dan, zou je dan met een derde taxatie, een binnen de derde taxatie akkoord gaan... Ik, ja, ik, ik weet het niet. Ik ook niet. Dus maar ja, wie, als ze er, er nou tussenin gaan zitten... Hè, dat zal het uh, waarschijnlijk wel worden. Een ja. beetje middelen. Ja. Dus 1 miljoen, 1,8 miljoen, 1,4 miljoen. Hè? Dus zeg maar wat, en, en wat bijvoorbeeld. Het wordt zo'n handje klap verhaald. Dus, we, dus we zeg maar wat. Ja. Dan moeten de projectontwikkelaar dus meer gaan betalen. Dus die ja. zijn gedupeerd. Ja. Maar in de gemeente is ook gedupeerd. Want die krijgen minder voor dat stukje grond. Ja. Dus, maar jij zei dat een van, voor één van de twee nadelig werd. Ja, nou ja, goed. Uh, dus maar eigenlijk voor allebei nadelig. In, in hoeverre is die 1,8 uh, marktconform? Dat kan je ook afvragen. Dus, ja, ja, maar uh, dat kan je ook van die 1 miljoen zeggen natuurlijk. Dus. Laten, we, laten we hopen dat er een derde binnen de taxatie komt. Want... Ja, gooi die woorden er maar weer uit, uh, Albert-Jan. Word vervolgd. Dank je wel. <laughs> Tot zover het Watertorenplein. Yeah Vorigmiddag in Zandvoort. We gingen terug naar de jaren 80. Back to the 80's met Katja Kugel en Tushai. Aan het begin van het programma hadden we het er al even over. 13 februari 1969, toen ben ik geboren, Albert-Jan. Ja, ja, ja. Vandaag 52 jaar geworden en collega Jolanda... die wilde graag een plaatje voor mij horen. En ze zegt, zoek er zelf maar eten uit... Maar omdat we toch straks in de SOS live zitten, denk ik even een live versie. Ditmaal van de single van Stevie Wonder. En happy birthday. Dankjewel Jolanda. We gaan hem horen. En straks in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag... hebben we weer een uh, SOS Live. Dit er al uit, uh, over Jan? Uh, ik, ik niet. Nee? Welke van de zes gaat het worden? <laughs> ja, Eén van de zes. Eén van de zes. Nou ja, een uh, klein beetje kwamen we alvast uh, in de st stemming... met uh, deze van uh, Stevie Wonder en uh, Happy Birthday and Another Star... Ja, we gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. Daarna zijn we er nog 1 uur lang op deze zonnige, Doch koude zaterdagmiddag in Zandvoort. Met uiteraard onder meer de Sos Live, het gedicht van de dag. De Pit Report, het dier van de week. Wat hebben we nog meer? Wat ben ik nog meer vergeten? Ja, tussenstand Sparta, Rotterdam, Fortuna Sittard... momenteel na 83 gespeelde minuten 1 tegen 2. 1 tegen 2. En uh, uiteraard houden we die wedstrijd ook voor je in de gaten. Ook in het volgende uur van dit programma. Ik zou zeggen tot zometeen. In the year 25, 25 If man is still alive survive